Het NOS-journaal. Martijn van Beek. De Amerikaanse vicepresident Biden is in Pakistan... om te praten over de strijd tegen de Taliban en andere islamitische rebellen. Hij wil dat de druk op de Taliban wordt opgevoerd... vooral in het grensgebied met Afghanistan. Het is de Amerikanen een doren in het oog... dat de strijders zich net over de grens in Pakistan kunnen terugtrekken. Biden wil dat het Pakistanse leger de Taliban vaker aanvalt... Pakistan klaagt de laatste tijd juist dat het daarbij te weinig steun krijgt van Washington. President Ben Ali van Tunesië heeft zijn minister van Binnenlandse Zaken ontslagen. Dat deed hij vanwege de gewelddadige onlusten van de afgelopen week. Ben Ali gaf ook opdracht om veel gearresteerde betogers vrij te laten. In Tunesië wordt al weken geprotesteerd tegen corruptie, werkloosheid en de hoge voedselprijzen. Daarbij zijn volgens de regering 23 doden gevallen. Maar volgens mensenrechtenorganisaties zijn rond de 50 demonstranten omgekomen door politiekogels. De regering heeft militairen naar de hoofdstad Tunis gestuurd om nieuwe onlusten te voorkomen. De autoriteiten van de Australische stad Brisbane hebben tegen de inwoners gezegd dat het nog niet te laat is om te vluchten. Bijna 20.000 huizen worden door het hoge water bedreigd. De hoogste stand wordt vanavond Nederlandse tijd verwacht. Duizenden mensen zijn al voor het water gevlucht. Verwacht wordt dat meer dan 6500 mensen onderdak zoeken in een van de drie evacuatiecentra. Door de overstromingen in de staat Queensland zijn tot nu toe zeker 16 mensen omgekomen. Tientallen mensen worden vermist. Inwoners van Almere die hun huis volgens het keurmerk Veilig Wonen beveiligen worden beloond. Ze krijgen een ID-spray voor hun eigendommen, zegt burgemeester Jortsma. Een ID-spray is een spray waarmee je waardevolle objecten... Je schilderijen, de televisie, de computer. maar ook je mobiele telefoon. Uh, kunt voorzien van een uh, unieke identiteit. Die wordt ook geregistreerd. En mocht dan spullen gestolen worden. en de politie vindt het, en dat kan in een heel ander deel van het land zijn. dan is het altijd terug te halen waar het vandaan komt. De gemeente Almere komt met meer stimuleringsregelingen. om het hoge aantal inbraken en overvallen terug te dringen. Zo kunnen mensen die hun koophuis van goedgekeurde sloten voorzien. de helft van de kosten terugkrijgen. Winkeliers die een DNA-douche installeren... kunnen een deel van de kosten terugkrijgen. Zo'n douche spuit een transparante vloeistof over een overvaller... die met UV-licht zichtbaar kan worden gemaakt. De gemeenteraad van Almere moet de plannen nog goedkeuren. Het weer, de rest van de dag en ook vanavond regenachtig... bij een temperatuur van ongeveer een graad of acht. Morgen weinig verandering, de temperatuur gaat dan wel iets omhoog. AMWB ah, en verkeersinformatie files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... bij knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven, 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers... te veel betalen voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl.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 Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Geld moet niet rollen, geld moet klimmen! En dat kan met het Klimspa-deposito van Frieslandbank. U ontvangt in het eerste jaar meteen al 2,5% rente en dat percentage klimt tot maar liefst 4,5% in het vijfde jaar. Meer weten of direct aanvragen? Kijk op Frieslandbank.nl. Frieslandbank, Friesland Bank. willen is kunnen. Een printer race tegen een auto. Het is de nieuwe Epson Stylus Office BX625 die tot 38 pagina's per minuut kan printen. Hij is ontwikkeld voor snelheid, dus hij wint. U ontvangt nu tot 50 euro cashback op bepaalde modellen uit het Epson Stylus assortiment. Ga voor meer informatie en om de race te bekijken snel naar epson.nl. Tot 4,5% rente op ons klimspaardeposito. Kijk op frieslandbank.nl Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Bij Dit is de dag van maandag tot en met donderdag. Zijn we bij u op dit tijdstip met ook vanmiddag interessante gasten. Nederland telt nu 26 politiekorpsen met ieder een eigen korpschef. Straks komt er één nationaal politiekorps met één korpschef... en de minister van Veiligheid en Justitie als hoogste baas. Over dat plan wordt vanmiddag in de Tweede Kamer uh, gedebatteerd. Wij gaan daarover praten met Jaap Timmer. Hij is politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag, hartelijk welkom. Hoe groot schat u die kans dat die nationale politie terecht komt? Nou, het staat in het regeerakkoord. Uh, en als ik de bewegingen in Den Haag uh, zie, dan heb ik uh, sterk de indruk dat die inderdaad gaat komen. Dus als het kabinet niet valt, dan komt Precies. die nationale politie ja. Nou, En overigens was er eerder ook al zo'n plan, wat uh, een beetje die kant op uh, ging. Uh, dus de stemming in politiek en bestuurlijk Den Haag is al een die kant op. Zelfs als het kabinet wel valt, kan het er ook nog komen. Ik verwacht uh, dat het niet lang meer duurt. Ja. Helene de Hertog raakte geïnspireerd door de Amerikaanse opvoedmethode How to Talk to Kids en haalde deze naar Nederland. En inmiddels geeft ze cursussen door het Gek. hele land en geeft ze boeken uit. En mevrouw de Hertog heeft zelf vier kinderen. Is er sinds deze opvoedmethode iets veranderd in huis bij u? Jazeker, ja absoluut. Dus meer meer e rust, meer hè? harmonie en ik voel mezelf beter als ouder. Maar dat willen we allemaal. Absoluut. Een nier verkopen om op die manier uit de geldzorgen te kunnen kopen. komen. Een verschijnsel dat er nu toe vooral in landen als China of India werd gesignaleerd... maar dat nu ook in Nederland opduikt. We praten erover in onze etu rubriek met Erik Borgman. Uh, Erik, goedemiddag. Hartelijk welkom. Zou jij in uitsnood bereid zijn een nier te verkopen? Nou, nee, maar... 50.000 <laughs> 50. euro. Ik heb er nooit over nagedacht, maar nee, <laughs> geloof het niet. Ja, uiterste nood, ja, dan weet je het niet, maar nee. Ik uh, zou er niet op, op, onmiddellijk opkomen, nee. nee. Gruwelijke foto's van oorlogshandelingen veroorzaakt door Nederlanders in Atje. Dat zijn de, die zijn de basis voor het proefschrift van Paulus Bijl. Hij is cultuurwetenschapper. Meneer Bijl, hoe kwam u er nou bij om foto's te gebruiken als basis voor een proefschrift? Nou, dat komt omdat die foto's vaak uh, centraal zijn. Uh, komen, er zijn allerlei discussies. Dus heel veel mensen komen samen rondom die foto's. Critici van het kolonialisme, maar ook mensen die dat hebben verdedigd in de loop der tijd. Als, als, een, als een ontmoetingsplek om alle visies op het kolonialisme uh, te kunnen overzien. Daarom waren voor mij die foto's uh, van belang. Oké, okay, En hoe die visies veranderd zijn, dat gaan we zo meteen bespreken. Onze dichter bij de dag is vandaag Onno Kosters. De samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken, hoort u tegen drie uur. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons? Dan kunt u reageren via de mail. Dit is de dag.eo.nl of via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, Timmer. Uh, vanmiddag praat de Kamercommissie Veiligheid en Justitie, dus over de nieuwe politieorganisatie. Staat echt het totale plan op de agenda? Nou, uh, er is een brief van de minister aan de Kamer uh, met wat bijlagen. Uh, waarin uh, zeg maar op hoofdlijnen wordt uitgelegd wat, uh, wat het idee is. Een, een nader plan, dus bijvoorbeeld een, een organigram of uh, uh, zoiets eigenlijk, heb ik nog niet gezien. Wat denk ik belangrijk is, is dat de nationale politie straks uh, is opgedeeld in tien gebieden, tien zeg maar regio's. We hebben er nu 26 hè? Hebben geloof ik. We hebben nu 25 politieregio's en één politiediensten. Okay. Uh, plus overigens nog de koninklijke majesteit, maar die blijft buiten deze reorganisatie, begrijp ik. En uh, ja, die tien gebieden, dat worden dus zeg maar, een samenvoeging van een aantal uh, van de huidige politieregio's en politiegebieden. Gaat het een beetje samenvallen met de provincies? Uh, een beetje wel, maar dat, dat deed het ook al. Uh, nou, het hadden vooral... uh, we 26. Nee, dat klopt. 12 klopt. Sommige provincies slopen. waren in twee of in drie geknipt, dat klopt. Uh, maar waar het mee gaat samenvallen is de tien nieuwe werkgebieden, tien nieuwe arrondissementen van het Openbaar Ministerie. Oké. Okay. En dat is op zich natuurlijk belangrijk dat er straks in plaats van nu... dat sommige regio's worden aangestuurd door een plaatsvervangend uh, hoofdofficier... Straks, die hoofdofficieren in die tien nieuwe arrondissementen... allemaal een eigen werkgebied uh, oh ja. hebben. Dan hebben we een eerste voordeel te pakken. Zijn er meer te bedenken? Want als iedereen het wil in Den Haag... dan zullen er vast goede argumenten voor zijn. Of is dat uh, nou, inhoudelijk aannamer. zijn het vooral voordelen, omdat... Um, kijk, destijds is de politie reorganisatie van gemeente- en rijkspolitie... 148 korpsen gemeentepolitie en één korps rijkspolitie met 16 districten... die werden destijds omgevormd naar het huidige model van 25 regio's. Hoe lang is dat geleden? Uh, dat was 1993-94. Ja. Dat had ermee te maken dat uh, die versnippering van het politiebestel... In, het oude, uh, in de oude situatie opleverde dat men weinig samenwerkte... dat zowel de meer nationaal of regionaal werkende georganiseerde criminaliteit uh, niet effectief bestreden werd uh, in, in dat systeem. Ja. Plus dat de internationale samenwerking al helemaal niet echt goed op gang kwam. Maar dat is dus enorm uh, uh, samengevoegd in die ja. tijd, van 150 naar uh, 26. Ja. En nu gaat dat nog een keer gebeuren. Klopt, want eigenlijk zijn die uh, politieregio's, die waren bedoeld als één nationale politie opgedeeld in een aantal overzichtelijke werkgebieden. Maar de uh, bouwers van die politieregio's zijn de toen de toenmalige eerste korpschefs plus de korpsbeheerders, hè, dat zijn de burgemeesters van de grootste gemeenten in die regio's. Ja, ja. Die hebben eigenlijk 25 Koninkrijkjes eh, gebouwd. Waarbij de samenwerking nog niet echt daverend op gang kwam. En er bijvoorbeeld ook eh, allemaal eigen computersystemen waren voor het opslaan van informatie. Terwijl als je wil samenwerken, als je grensoverschrijdend hè, binnen de regio, tussen de regio's laat staan eh, over de landsgrenzen wilt samenwerken, ja, dan moet je die informatie allemaal goed beschikbaar eh, hebben. Nou, en er ontstonden ook verschillen in, in de wijze van werken, zelfs in de arbeidsvoorwaarden. Uh, men trachtte zich te onderscheiden door anderkleurige voertuigen. Nou, afijn, al dat soort nitty-gritty dingen uh, werden als ongewenst uh, gezien, maar die zijn niet echt heel goed weggeorganiseerd. Maar is het nou puur een, een, een interne kwestie waar je als burger niet zoveel van merkt? Of gaat een burger daar ook iets van zien of merken? Nou, ik denk dat je het beste kunt uh, vergelijken met de vorige reorganisatie. Waarbij in de eerste jaren na die reorganisatie voor de burger nog niet heel veel verschillen uh, te merken waren. Maar over de wat langere termijn wel. Uh, en Bijvoorbeeld uh, dat in die regio's heel veel politieke capaciteit, maar ook de beschikbaarheid van bureaus. In de loop van de tijd na die reorganisatie uh, verdwenen. Uh, dus uh, plotseling werden gemeentelijke teams een stuk kleiner. Uh, er zijn ontzettend veel politiebureaus gesloten... waardoor die politie voor de burger op veel grotere afstand is komen nou, te maar staan. Maar dreigt dat nu niet nog veel meer te gebeuren? Dat dan? zou kunnen, maar dat is niet per se noodzakelijk. Maar dat is afhankelijk uh, van hoe je die, vorm, die nieuwe vorm van het politiebestel invult. Kijk, Als er een hele slanke nationale organisatie komt... ik mag wel even de vergelijking maken met destijds de Rijkspolitie... die ze ophield te bestaan in 1993 die vulden de politiezorg in voor de kleinere gemeenten. Gemeenten kleiner dan 40.000 inwoners hadden geen eigen gemeentepolitie... Oh ja. maar Rijkspolitiezorg. Maar die Rijkspolitie was een landelijke organisatie met een staf... die kon in één villa. Letterlijk ook, zo was het ook. En in die 16 districten had je een hele kleine districtstaf... Uh, en de landgroepen, zoals het heet, dus zeg maar de, de politieteams in de gemeente... die waren relatief autonoom. En die werden dus gefaciliteerd door die landelijke organisatie... maar die... Uh, die Groepscommandanten van de uh, Rijkspolitie, die deden gewoon zaken uh, op inhoud, zowel opsporing als uh, handhaven. En, en dat werkte orde. goed, zegt u? Nou, dat werkte in die gemeente doorgaans behoorlijk goed, want ja. die burgemeester en die gebiedsofficier van justitie samen met die groepscommandant rechtstreeks zaken deden. En nou, dat zou in dit geval ook kunnen. Nou, als je, zeg maar, Nu heb je het dan over wat grotere, grootschaliger uh, gemeentelijke of intergemeentelijke teams. Daar zitten hoofdinspecteurs van politie, vaak of soms commissarissen. Uh, met naast een goede politieopleiding ook vaak nog een hbo... of een wetenschappelijke uh, opleiding. Die mensen kun je heel goed los vertrouwen. Als je in zo'n <lacht> rankmodel uh, zeg maar, die politieteams faciliteert... en die politieteamchefs de ruimte geeft... om uh, binnen de kaders van het nationaal uh, en, en hè, per arrondissement bepaalde beleid... eigen prioriteiten te stellen, afspraken te maken... met de officier van justitie en de, en de burgemeester... dan hoeft dat voor de burger helemaal niet nadelig te zijn. Nee, maar is het ook een bezuiniging of niet? Moet, de, moet het, we het zal, geld opleveren? Op termijn zal het wel bezuiniging opleveren. Omdat je landelijk kun je natuurlijk, uh, voordeliger inkopen he, Voertuigen, deurkrukken, telefoons enzovoort. Want dat wordt nu wel straks allemaal. Of, of gaan die team ja. dat weer allemaal doen? Nee, nee, nee. Dat zal zeker landelijk uh, gaan gebeuren. Maar nog even, oh, u zei net. Ze hebben verschillende computerbestanden ja. ook. Dat is toch niet te geloven? Ja. Nou, er is nu. Waarom, één... waarom is dat niet voorkomen toen dat begon? Dat is het eerste wat je bedenkt. Dat als er een dief loopt in Friesland. dat je in Zeeland in de computer moet kunnen kijken. Want dan kan die naartoe rijden. Ja, en houden. dat kan dus pas sinds januari vorig jaar. Dat is toch bizar? Ja. Ja, nee, wat dat betreft heeft de politieke bestuur hebben toen te veel vertrouwd op die korpschefs en die korpsbeheerders... dat die wel zouden gaan doen wat eigenlijk de bedoeling was van de reorganisatie. Maar dat was in de wet niet zozeer vastgelegd. Dat was gewoon eigenlijk in de... Als je kijkt naar de kamerstukken van toen... dan kun je dat uit de discussie halen. Foutje in de wet. Nee, men heeft net iets te veel vertrouwen gehad... in dat die korpschefs en korpsbeheerders wel zouden gaan doen... wat de regering eigenlijk wilde daarmee. Ja. Dat is er niet gelukt. Is dat dan nu beter geregeld? Nou, ik neem aan dat ze leren van die uh, vorige slag... Uh, en dat ze dat wel beter zullen organiseren. En, eh, wat denk ik wel belangrijk is, ook als het om bezuinigingen... over de langere termijn gaat, is dat in het nieuwe functiegebouw... dat zal horen bij die nieuwe nationale politie... het aantal leidinggevende functies echt dramatisch achteruit zal gaan. En dat betekent dus dat eh, als je niet gaat schrappen informatieplaatsen... op termijn het aantal uitvoerende functies... dus gewoon politiemensen die het werk doen, een een werk doen, politie op straat... dat dat relatief groter wordt. Ja. En dat kan een voordeel zijn. Want dan krijgen we een echte korpschef die weer gewoon diende wordt. Uh, Want er zijn ook minder bandjes te vergeven dan vermoedelijk. Ja. Als, als er nu 16 uh, koos, uh, commissarissen zijn, dat geloof ik Hoofdcommissarissen, 26. 20, jawel. Ja, ja. Ja. Nou ja, dat wordt er straks 10. Uh, dat, ja. wordt, dat wordt dringen. Ja, en er komt een hoofd-hoofdcommissaris. Een, een, een hoofd, commissaris-generaal commissaris heet dat in België. Uh, ik weet niet hoe dat hier gaat heten. Maar en dat wordt een slanker uh, geheel. Uh, ja. En dat is. Is die, niet is die strijd al volop gaande voor die baantjes? hoe, hoe moet ik dat voor? Nou, Daar zit ik niet bij, maar ik, ik ga ervan uit dat er wel uh, zoal wat uh, gelobbyd wordt en naar elkaar gekeken wordt. En... Want er zullen ook mensen moeten verdwijnen dus? Nou echt verdwijnen zal niet, hè. dat zal wel een soort uh, uitstroommodel uh, worden, natuurlijke uitstroom. En, en ja, die hoofdcommissarissen die er nu zijn, een heel aantal daarvan hebben ook echt wel goed veel verstand van politiewerk. En uh, wil je de organisatie gaan veranderen, dan zul je ook uh, mensen moeten hebben die inzicht hebben in bestuurlijke processen. Dus uh, die hoeven niet meteen allemaal uh, te nee, trekken. Dat lijkt mij. Uh, die die kennis, en kende, uh, kennis en kunde en die ervaring, die moet je ook niet meteen overboord kieperen. Ja. Hoe snel kan het? Nou, bij de vorige reorganisatie heeft het toenmalige kabinet... met Indalus als daadkrachtige eh, drijvende figuur... Even. ja, 89-93. Uh, <G MUK> zij heeft die reorganisatie erdoor Met ook duidelijk als doelstelling... samen met Hisbalin overigens, die toen minister Justitie die was. Ja. van als we dat willen reorganiseren... dan moeten we dat gewoon in één kabinetsperiode o, ja. doen. Anders dan eh, krijg je eh, over zo'n kabinetsformatie heen... Eh, allerlei gedoe en dan worden dingen teruggedraaid eh, enzovoort. Eh, dus zij hebben laten zien dat het wel kan... Uh, en, uh, ik denk... en dat is ook nu de ambitie, om het in één kabinetsperiode dat te Dat lijkt denken. mij wel verstandig. ja, Erik? ja ik, ik vroeg me af of, uh, of die kwestie uh, die, die burgemeesters beginnen allemaal te sputteren... van ja, maar wij zijn toch de korpsbeheerder nu. Wij moeten toch ook invloed hebben. En ze hebben in zoverre wel een punt. Ik denk wel dat u gelijk heeft dat het bij de organisatie... niet per se noodzakelijk is dat zij hun invloed verliezen. Maar de inzet is toch wel heel sterk op meerdere grote misdaadbestrijding... en veel minder op het lokale. Dus hoe ziet u deze afstemmingskwestie? Nou, de burgemeesters zijn nu niet meer... Korstbeheerder natuurlijk, nee. maar van de 400 zoveel zijn er maar 25 ja. uh, korstbeheerder. Dus dat is, he, die, die anderen die spelen uh, wat dat betreft een andere rol. Uh, maar in de gemeentewet en andere wetgeving daaromheen zal niks veranderen. Dus de burgemeester blijft in zijn gemeente of haar gemeente verantwoordelijk voor de openbare orde uh, en de hulpverlening. Uh, en dat is een uh, als zodanig benoemde taak binnen de taakstelling van de politie. Dus dat zal niet veranderen. Okay. Uh, maar, maar die korpsbeheerders, dus die 25 korpsbeheerders, die gaan verdwijnen. En er komt één korpsbeheerder, dat wordt de minister van Justitie, want dat is de man-vrouw die gaat over het geld en het personeel, ja. de arbeidsvoorwaarden enzovoort. Computers. Ja, uh, dus, ja, ja, die het je je, de, maar dat is niet zo gek dat dat verdwijnt. Nee. Er was, we spraken ook wel over het democratische gat. Want die korstbeheerders die gingen dus wel in belangrijke mate... over ja, tussen de anderhalf en de zesduizend personeelsleden... en alles wat daarbij uh, zit. Maar er was geen democratische controle nee. op die figuur. Waarop een burgemeester in zijn uh, verantwoordelijkheid voor de openbare orde... de gemeenteraad toezicht houdt. Um, en dat is een aspect wat op zich wel interessant is. Want straks is die minister dus... En kan in die rol ook worden aangesproken, rechtstreeks door de Tweede Kamer. Dus, wat dat betreft, is het democratisch gehalte van zo'n politiebestel. Uh, denk ik, iets beter. Paulus Bijl? Ja, ik heb een vraag, want we hebben het pakken over die computers gehad. Maar die vorige organisatie begon dus in 1989. Als ja. ik u heb begrepen. Maar ik, ik kan minstens twee ontwikkelingen bedenken. Computers. Hè? Daar, daar hebben ICT-revolutie gehad, in zekere zin. Maar ik denk ook dat er wel veranderende ideeën zijn... over het verzamelen van informatie. Hè? En centraliseren. Hè? Dus eh, aan de ene kant kunnen we zeggen... ja, hè, toen hebben ze het niet goed op zitten letten. Maar ik denk ook wel dat, we, dat er een ontwikkeling is... in onze ideeën over, uh, over hoe de politie moet functioneren. Ja, ik spreek hier ook even... Als uh, historicus. Ja, helemaal he, he, he, he <sielly> helder. Het is dus denk ik ook goed dat juist een computer. Ik had in 1989 al een computer hoor. Oh, ja, Gecentraliseerd <laughs> ja. ook. Nee, ja, met mijn vader misschien. Maar... Ja, ja, maar nee, maar zo'n politieapparaat, in de ruime zin van het woord, het is ook heel belangrijk dat dat meegroeit met de ontwikkeling in de samenleving. Want ja, het is natuurlijk een vitale functie in de samenleving. Ja, maar de samenleving wil toch ook, dan denk ik weer aan de gewone burger, gewoon dat er een politiebureautje in ja. de wijk is waar ja. die woont. En die ja. heb ja. ik allemaal zien sluiten in de afgelopen Absolut, jaren. ja. Komen die dan nou wel weer terug? Of hoeven we daar niet op te rekenen? Uh, nou, Ik mag hopen dat uh, de nationale politie zoveel beslisruimte geeft... aan die, uh, die regiobazen uh, uh, en, en natuurlijk ook de gemeentelijke politiechefs... dat zij zelf gaan over waar het het verstandigst en, en, en het meest effectief is... en voor de burger het meest uh, aansprekend... Uh, uh, om die politiebureaus te plaatsen. En, en de vergelijking vind ik wel leuk om te maken met de brandweer. Als je kijkt naar de kaart van Nederland of de kaart van uh, regio's... en je kijkt dan naar de brandweerposten... dan zijn er veel meer brandweer. Die brandweer die zit veel meer in de haarvaten nou. van de samenleving dan de politie. Gelukkig en, maar. Uh, ik heb wel eens het idee gehad ja. dat je, als ja, je een, een, een, post, een politiepost... Ja. Uh, waarom zou je die niet opnemen in die brandweerkazerne? Ja. Goed idee, ze luisteren mee. Als, als ik heel goed naar u luister, bent u netto gematigd positief over het plan? Uh, ja. Ja. Dank u wel. Je hebt het Paulus Bijl. Cultuurwetenschapper. Uh, u promoveert op een proefschrift naar foto's die gemaakt zijn in Atje van Nederlandse militairen die daar uh, nou, flink huisgehouden hebben, kunnen we wel zeggen. U heeft het boek hier ook liggen. Ik zeg ook even dat er wat foto's op op de website staan. www.ditsdag.nu, kunnen mensen even kijken. U bent niet historicus van huis uit. En nee. toch houdt u zich bezig met de Nederlandse koloniale geschiedenis. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ja, Ik zou mezelf cultuurwetenschapper noemen. en Er zit een hoop geschiedenis in het proefschrift. Maar mijn opleiding is in de literatuur. En daar heb ik uh, geleerd om te, met name naar betekenisvorming te kijken. Van teksten. En in dit geval van dit proefschrift van beelden. Dus ja. ik heb gekeken wat voor betekenissen hebben die beelden nou gekregen. Veel geschiedenis erin, maar net een andere blik. Ja, want beschrijf eens één zo'n foto. U heeft het boek open liggen. Ja. Wat kunnen we daarop zien? Nou, de, uh, um, ik zal de beroemdste beschrijven. Die, die ook het vaakst is teruggekeerd. Het uh, is in 1904 in het dorp uh, Couture. Uh, op Sumatra, uh, specifiek in de alleslanden. Uh, we zitten in de hoek van het dorp, en, uh, uh, van een ommuurd dorp. We zien de muur van het dorp, maar daarop uh, de soldaten... van het uh, Koninklijk Nederlands Indisch leger met hun uh, commandant. Het zijn marissusées, om specifiek te zijn. En uh, uh, aan, hun, uh, aan hun voeten uh, liggen uh, verschillende... Uh, dode dorpelingen die zij net uh, tijdens een bestorming hebben uh, uh, neergeschoten. En specifiek uh, is er nog één overlevende ook op de foto. Als je goed kijkt aan de voet van de muur, precies in het midden naast een C, die ook op de, op de doorsvloer staat, zit er nog levend kind... dat ook recht in de camera kijkt. Hmm. Hè, en deze foto is met name heel veel teruggekomen de afgelopen honderd jaar. Ja, want het zijn foto's die gemaakt zijn van acties van Nederlandse militairen in op Atje... omdat daar opstanden waren, Nederlanders... Nou, ja. ja, opstanden. Kijk, eh, Nederland was bezig met wat dan nu heet de verovering van de buitengewesten. Hè, als, eh, als vorm van imperialisme, zoals Frankrijk en Engeland er ook mee bezig waren. En het plan was om daar bestuurlijk de touwtjes in handen te krijgen. En eh, successief werden alle gebieden op Sumatra eh, onderworpen. En als mensen zich verzetten, dan, werden, eh, dan werd er flink geweld eh, ja. gebruikt. Dat ja. geweld was ook zichtbaar in die foto's. Ja. Die foto's zijn toen gemaakt. En u ja. heeft gekeken in uw proefschrift naar hoe die foto's in de, in de loop van de geschiedenis steeds weer opnieuw bekeken zijn toen ze gemaakt waren en naar Nederland kwamen. Hoe, hoe werd er toen gereageerd in Nederland? Nou, kijk... Uh, het het eerste wat je kan constateren, of wat ik heb geconstateerd, is dat het leger daar toch weinig moeite mee had. Ze zijn meteen tentoongesteld en ook uh, meteen het jaar erop in een boek gepubliceerd. Dat zal ons nu misschien verbazen, omdat er nu veel meer mediabeleid is rond die foto's. Maar in Nederland riep dat uh, bij, bij bijna iedereen toch wel gevoelens van groot ongemak op. En dat had te maken, omdat uh, er mee te maken. Toen kwam net de ethische politiek op, het idee dat Nederland in Indië was om daar de bevolking op te heffen, uh, te verheffen. Ja. <t desperately> daar gaan we al dat is dat is Nou, ja. dat. Dat is wel, eigenlijk, die moet nog in, die moet in de handels ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> uh, Want uh, uh, opheffen, ja, het is, uh, nou goed, de opheffen en opheffen. Ja. Dus uh, he, te verheffen. Te verheffen. En, en, ja, en dat leidde soms wel tot, tot, tot deels opheffen. Ja, dit, dit was geen uh, bedoeld woordgrafje, maar hef, kwam het kwam wel zo uh, eruit. Dus die foto's die kwamen helemaal niet overeen met de gedachte die men had... over wat voor goed werk we daar wel niet verrichten. Ja, daar zit een zekere spanning tussen. Er uh, dus, zit een zekere onopgeloste spanning in dat kolonialisme. Aan de ene kant is het absoluut bedoeling om daar de touwtjes in handen te krijgen, hè? En, dus, uh, uh, uh, en dan met het idee om iets voor de bevolking te doen, maar dat paternalisme, daar zit ook een enorme, want daar komt dat dan op neer, daar zit ook een enorme machtsrelatie in, en uh, hè, men schrok er absoluut niet voor terug om dan geweld te gebruiken, want het idee was, er ligt een taak voor Nederland, en die moet sowieso uitgevoerd worden. Dus dat geweld, dat zit erin, de, de, de, de, hè? of het er niet... Um, nou, de, de, er zit een, een inherente spanning in het ja, kolonialisme. Zou ik dus in, in eerste instantie was men niet heel erg gelukkig met die foto's. Veel mensen waren dat althans niet. Wat is er vervolgens met die foto's gebeurd? Nou, ik kan, ik, kan je zeggen, er waren critici, er waren ook een hoop mensen die dit verdedigden hoor. Oh. Die zeiden, ja, uitgebreid, eh, premier Kuiper, eh, ook eh, zoals ik al zei, de mensen in het leger. Eh, de, de, de vriendelijke zeiden nog, nou, ja, niet zo vrij, maar dit, dit, dit kan niet anders. Hier ligt onze taak, wij moeten dit doen. En eh, je ziet ook enorm veel redeneringen hebben. Eh, waar, waarbij ze zeggen dit is uiteindelijk toch het beste voor de bevolking. Mm. Uh, uh, uh, daar tegenover zijn critici, maar ook die zijn niet tegen kolonialisme. Iedereen is voor kolonialisme, maar niet iedereen is voor moord op nee. dat moment. Nee. Dat is. Maar hè, hoe kun je kolonialisme zonder geweld hebben? Dus dat nou goed, dat is die spanning. Maar uw vraag was wat er nou, daarna gebeurt. Vervolgens, u zei, ik heb die foto's bekeken, want ze zijn in de loop der ja. tijd iedere keer weer opnieuw gebruikt door verschillende groepen in de samenleving. Wat is er met die foto's gebeurd? Nou, uh, wat je ziet is dat ze komen uh, bij verschillende groepen terug en verschillende groepen geven daar een andere geven andere betekenissen aan die foto's. En heel grofweg zijn, zijn er twee hoofdbetekenissen. Er zijn mensen die zeggen, dat is het hele Indië wat op die foto staat. Dat is ons kolonialisme. En er zijn mensen en die zeggen, ja, dat was er ook. Uh, maar dat is bijvoorbeeld een uitzondering. Of, uh, die plaatsen die foto's meer tussen haakjes. Ja. Hè? En het echte verhaal, dat is dan bijvoorbeeld het verhaal van het mooie Indië. Hè? Tempodulu, Tempodulu uh, Indië. En ja. nou, zo heb je verschillende groepen. Maar dit is een soort hoofdindeling uh, ja. die je kunt maken. En wat u ook concludeert in uw Proefschrift is dat wij eigenlijk niet een, een, een, een, een uh, algemene opvatting hebben over ons verleden in het, koloniale, uh, in het koloniale gedrag wat wij hebben gehad. Dat wij daar niet ja. en een, een, een, dat, dat we dat eigenlijk niet verwerkt hebben, zegt u. Nou, dat, uh, dat is absoluut uh, het geval, denk ik. Ja, je kunt twee dingen aanwijzen. Aan de ene kant is er uh, dissensus, hè, oneenigheid tussen de verschillende groepen. Je ziet ook uh, bijvoorbeeld Lou de Jong die uh, plaats in de jaren tachtig met een onderschrift uh, bij deze foto uitgemoord, uh, uitgemoord dorp. En dan krijgt hij ook een proces mede, ook is foto aan het boeken, waarbij men zegt... nee, het is een uitgemoord door, geen uitgemoord dorp. Uh, dit is een ingenomen vesting. Hè? Oh, ja. Dus dan krijg je een heel ander beeld van dezelfde foto. Ja. Dus aan de ene kant zijn er verschillende groepen... die niet met elkaar eens worden. Blijkbaar willen we dat wel. Er is toch het idee van die natie... die een gezamenlijk verleden heeft. En aan de andere kant is er een zeker ongemak in het praten... door schuldgevoel, een schaamte. Het past ook vaak niet in een zelfbeeld dat mensen hebben. En hè, door, die, door, door die dissensus en door dat ongemak... ontstaan er stiltes rondom die foto's. Terwijl ze er aan de andere kant ook altijd zijn geweest... Vanaf ja. Vanaf het begin. Ja, nu zegt dat werkt ook eigenlijk door in de manier waarop wij bijvoorbeeld praten over hoe, of we wel of niet naar Afghanistan zullen gaan. Of hoe we ja. praten over hoe we in Srebrenica hebben opgetreden. Gaat dat zover? Nou, je ziet dat die foto's komen voortdurend terug. Bij op allerlei momenten in discussies rondom uh, de Tweede Wereldoorlog, rond in Vietnam, uh, daar spelen ze een rol, maar ook rondom Oeruskan. Het Nederlands leger heeft uh, in 2006 uh, de Ache-oorlog ook bestudeerd van wat gebeurde daar, met name op militair gebied. He, dus uh, wat voor militair tactieken werden daar gebruikt, maar ook op het gebied... van die ethische politiek. Hè. Uh, uh, uh, ook op het gebied van... wat, wat, wat is daar gebracht uh, aan de bevolking? Ik hoor en dan ik, alweer wederopbouwmissie, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Precies, een, een, een Nederlandse commandant... Uh, uh, zei toen, hè, toen ze naar Oeriskan gingen, wij zijn er niet om de Taliban te bestrijden... maar om ze overbodig te maken. En dat is een redenering die je ook heel sterk zag... in het kolonialisme. Een groot wantrouwen... tegen lokale leiders en het idee... dat Nederland daar naartoe moet gaan... om daar het betere te brengen. Ja. En het Natuurlijk zijn er ook een hoop verschillen. Uh, uh, maar er zijn ook zeker nog. Uh, er is een zekere ambiguïteit. Uh, ook in onze houding ten opzichte van kolonialisme. Aan de ene kant, nee, niet in moorden. Aan de andere kant, ja, wel. Wel dingen te helpen. Gouden ja. Ja. even? Ja, zijn we daarin uitzonderlijk? Is het zo dat bijvoorbeeld Amerika dat wel heel, heel, heel goed heeft verwerkt? Bijvoorbeeld hoe zij met hun slavenverleden uh, zijn omgegaan? Nee, dit is zeker geen uh, uitzonderlijk. Uh, Toen niet. Nee, dit is zeker niet uitzonderlijk. Toen niet. Want uh, ook, ook uh, Engeland en uh, Frankrijk hebben uh, verschrikkelijk huisgehouden in hun koloniën. En Amerika had zelf ook koloniën, uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, maar ik bedoel, dat het zelfbeeld zeg maar. Ja. Want ik moet zeggen dat ik ook... Ik heb het gelezen, zeg maar, over... En ik was zelf ook... Mijn zelfbeeld van de Nederlanders was ook eigenlijk meer van... Wij deden het toch, we doen het zo ja. goed daar, zeg maar. Dus ik moest er zelf ook even aan wennen. Maar is het zo dat de Amerikanen dat wel wat... He, andere landen dat wel hebben gerespecteerd. En zoiets ik, van, wij ik waren heb vroeger de slecht. Dat, dat, dat Duitsland zich wel heel veel moeilijke vragen heeft gesteld... over ja. hun verleden. Is dat een ander verleden? Ik zeg ja. dat niet. Uh, ik zal nooit zeggen dat dat hetzelfde is. Maar daar is veel, veel flinke discussie geweest uh, uh, over... Uh, over de Tweede Wereldoorlog heb ik het dan natuurlijk over. Ja. Misschien um, uh, ook ja. wel een verschil in, dat in de discussie over kolonialisme. In Nederland is het kolonialisme niet opgehouden... omdat wij dachten, nee, het is ook een foute keuze geweest. Het is gewoon, ineens was het voorbij. Ja. Het kon internationaal niet meer. Terwijl andere landen hebben natuurlijk min of meer zelf zijn opgehouden met die koloniale politiek. En dan heb je, begin je al anders. Hier is al, heeft altijd een soort dubbelzinnigheid eh, omheen gezeten. Zij nou, hebben de Amerikanen ons nou de voet was gezet. Dat is zo'n theorie. Of, nou, enzovoort. En daarmee begint het al dubbelzinnig. En ik ben het er wel mee eens. Volgens mij is dat die dubbelzinnigheid nooit meer opgeheven. En in die zin zit er wel is het denk ik toch wel, nou uitzonderlijk is dat ingewikkeld... maar uh, het is hier meer dan in, in sommige andere landen. Hm. Uh, ook, de kan, ook de gewelddadige kant. Bedoel, wij, wij zeggen niet van ja, dat, is, dat hebben we zo gedaan... hadden we nooit moeten doen, maar ja, het is nu helemaal zo. Er blijft iets ingewikkelds ja. om, die, om die gewelddadige kant te hangen hm. bij ons. Ja, nou, wel? Twee, ja. twee dingen daarover. Uh, uh, Amerika heeft natuurlijk een interessante Deel. rol daarin gespeeld. Want die hebben altijd geroepen van wij zijn zelf een kolonie geweest... en wij weten het beter. Hè, en Daarom waren ze ook zo tegen het Nederlands kolonialisme... Uh, zeg maar nog na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Terwijl zij, uh, je zegt terecht, uh, de, uh, of zeg jij, de Filipijnen hadden zelf ook eigenlijk min of meer als een uh, kolonie. Um, en wat interessant uh, is, is uh, dat het uh, idee dat Nederland um, dat altijd langs de zachte weg doet. En, uh, Gidsland. De... Gidsland ja. is in, in geweldloze, deescalerende. Uh, werkwijze en dergelijke. En dat, hebben we bijvoorbeeld ook, dat beeld hebben we ook van de Nederlandse politie. Want, uh, dat, oh, ja. is, dat zijn de watjes van, uh, van de Europese politie. Ja. Terwijl, uh, ik doe onderzoek naar het gebruik van het vuurwapen door de politie in Europa. En um, um, de Nederlandse politie maakt relatief, als je terugrekent naar de bevolkingsomvang, uh, het meeste doden door politiekogels, oh. van heel Europa. Dus dat beeld ja. klopt helemaal niet, zegt u? Uh, nee, nou ja, de, de verklaring daarvoor is nog weer een complexe natuurlijk. Hoe komt het dan dat we in die positie uh, verkeren? Dus ik wil de politie ook niet te kort doen, maar we hebben wel dat beeld. Ja. Uh, en dat, dat hebben we dus ook ten opzichte van ons militaire verleden en militaire heden ook... En eh, op een of manier kleeft dat aan ons. Doen we, eh, plakken we onszelf dat etiket ja. uh, op? Nou, en toch met de iconen, zal ik maar zeggen, van het antikolonialisme. Multatuli was natuurlijk iemand die tegen de lokale uh, vorsten was en wel degelijk zal maar zeggen bovenlangs wilde... dat de, dat de wilden beschaafd uh, werden. Ja. Wij denken dat Max Havelaar koffie, zal ik maar zeggen... Ja. Dat, dat dat is een heel interessant soort uh, combinatie. Dat, uh, dat dus ook de, de, de tegenstanders van het Nederlandse koloniaal beleid... op dat moment, maar die hadden een, een visie erop... die wij helemaal niet zomaar meer zouden, uh, zouden willen delen. Ja. Dus uh, ook dit is een heel... Uh, dat zit veel gecompliceerder in elkaar volgens ja. mij dan wij als beeld hebben. Dus dit, dit vindt, het lijkt me heel uh, aardig om het, okay. om het te bekijken. <laughs> nou, we, moet, we, we moeten het ja. hier laten. We gaan de informatie over het boek uh, van Paulus Bijl op onze website zetten. Na het nieuws van half drie praten we verder met Jaap Timmer. Politiewetenschapper Paulus Bijl, cultuurwetenschapper Helene de Hertog. Zij loopt warm voor een Amerikaanse opvoedmethode. En Erik Borgman, met hem gaan we praten over Nederlanders... die overwegen hun niet te verkoop, verkopen om uit de schulden te komen. Maar eerst... Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. De luchtmacht zou die druk op de piloten om toch te landen hebben uitgeoefend. 2. Wisman me bereidt zich op dit moment eigenlijk voor op het ergste. Het water stijgt nog steeds. Ranking de Nieuws. Nu op nummer 1. In de Mariapolder is duizend keer meer lood aangetroffen dan wettelijk is toegestaan. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond, de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag. Het is tijd voor het nieuws van half drie Met Martijn van Beek. Radio 1. NOS-journaal. Amerikaanse vice-president Biden is in Pakistan... om te praten over de strijd tegen de Taliban. Hij wil dat de druk op de rebellen wordt opgevoerd... vooral in het grensgebied met Afghanistan. Het is de Amerikanen een doren in het oog... dat de strijders zich net over de grens in Pakistan kunnen terugtrekken. Op Schiphol zijn zakjes en dozen met cocaïnesnoep gevonden. Een man van 47 uit Amsterdam is gearresteerd. In zijn bagage zaten snoepjes met in totaal een kilo cocaïne... Eerder deze week werden op Schiphol al cocaïnekoekjes gevonden. Inwoners van Almere die hun huis beveiligen volgens het keurmerk Veilig Wonen... moeten worden beloond, vindt burgemeester Jortsma. Mensen die hun koophuis voorzien van goedgekeurde sloten... kunnen de helft van de kosten terugkrijgen. En winkeliers die een DNA-douche installeren... kunnen ook een deel van de kosten terugkrijgen. Een president Ben Ali van Tunesië... heeft zijn minister van Binnenlandse Zaken ontslagen... vanwege de onlusten van de afgelopen weken...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 ANW, verkeersinformatie: er staan files op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarse en knooppunt Ouderijn, 3 kilometer. Veel vertraging op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar staat het vast tussen knooppunt Eemnes en Bildhoven, 6 kilometer. Voor politieonderzoek is de rechte rijstrook dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. Radio 1, dit is de dag. Dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... Jaap Timmer, politiewetenschapper. Paulus Bijl promoveert vrijdag op onze verlegenheid... met het koloniale verleden. Helene de Hartog loopt warm voor een Amerikaanse opvoedmethode. En Erik Borgman heeft het over Nederlanders... die hun nier willen verkopen om uit de schulden te komen. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD. Of stuur een mail naar Ja, Helene de Hartog, ik heb hier een boek voor me liggen. How to talk to kids. Broers en zussen zonder rivaliteit. Uw naam staat er niet op. Nee, klopt. Dan moet je me even omdraaien. Ja, dat bent u. Ja, maar wat precies. is uw betrokkenheid bij het boek? Ik heb de Nederlandse bewerking gedaan. Dus ik heb het boek naar Nederland gehaald. Um, en ik heb het vertaald. Ik heb het... Uh... Nederlandse voorbeelden toegevoegd... zodat het echt voor Nederland heel herkenbaar is. En dat elke ouder zich erin herkent. Want het komt uit Amerika? Ja, klopt. Het is niet het eerste boek dat u naar Nederland heeft gehaald? Nee. Hoe is dat ooit begonnen? Uh, ik werd getipt ooit door een trainer bij mij op mijn werk. en um, Dat was in 2001. Ik had toen een zoon van één. En je kon, ik kon tien dingen op mijn werk. En um, nou, hij zei... Um, als je ooit een boek wil lezen over opvoeden... heb ik een boek voor jou. How to talk so kids will listen. And listen so kids will talk. Ik was gefascineerd door de titel. Ik had zoiets van, nou, dit uh, wil ik lezen. Ik heb het boek aangeschaft, maar mijn zoon was één. En ik had eigenlijk helemaal geen problemen. Dus dat boek beland op mijn nacht. Hij zei ja. nog niet hij zo, zo veel. Hij zei, dat ging eigenlijk prima. Dus, uh, hij luisterde boek, naar uh, alles wat ik zei. Ja, ik ja, zag, ja heel, heel gek. Verdwenen, verdwenen in de boekenkast. Ik denk, dat heb ik helemaal niet nodig. En, maar goed, toen hij drie was en mijn dochter één... hoorde ik mezelf dingen zeggen waarvan ik dacht... zo'n gezellige moeder ben ik niet. Vertel. Uh, nou, bijvoorbeeld, hij stond uh, voor de tiende keer op een salontafel bij ons... met een zwaartje te ik zeg, Thomas, hup, van, het, van die salontafel af, kom op. Als ik het nu nog een keer moet zeggen, dan ga je maar even op de trap zitten. Ik tel tot drie. Als je er nu niet vanaf gaat... Nou, hij bleef natuurlijk lekker zwaaien met dat zwaartje. Ik zeg, oké, okay, op de trap. Hij op de trap, lachend op de trap. Ik zeg, zit jij mama nu uit te lachen? Ik zeg, ja, maar eens heel gauw naar je kamer. Hij naar zijn kamer, ik even wachten, naar boven... Staat hij, uh, stond hij het lego uit het raam te gooien. En toen had ik zoiets. <laughs> <laughs> ik moet iets. Ik dacht, ping, ik heb dat boek in de kast. Ik ben het gaan lezen, ik ben het gaan toepassen. En ik merkte een enorm verschil. door dat ik anders ging praten en reageren... Maar, mijn maar vertel, wat, hij staat weer okay, op die salontafel. Ja. Met dat zwaartje. Precies, Met dat zwaartje. Dus nu zeg ik... ik Thomas, ik, zeg, ik zie je wil heel graag met me ergens opklimmen. Dat doen we buiten. Ik zeg, dit zijn de keuzes. Of je gaat er zelf af, of ik haal je eraf. Dus je erkent zijn gevoel dat hij he, wil iets spelen, wil spelen. Je geeft informatie, je zegt, een tafel is niet om op te staan. Je mag buiten ergens op klimmen. En dit zijn de keuzes. Hij loopt naar de trap en gaat zitten lachen. Nee, want uh, uh, hij zegt, ik zeg, of je gaat er zelf af, of ik haal je eraf. Nou, en dan, eh, als hij blijft zwaaien, dan loop ik er naartoe en haal ik hem eraf. En dan gaat hij gillen? Dan zeg ik, ja, je, je wil heel graag klimmen, dat zie ik. Buiten mag je klimmen. De tafel is om aan te zitten of is om spullen op te leggen. Ja, ja. Niet om op te klimmen. Het werkt, zegt u. Het werkt. En wat is de crux? Want u heeft het nu twee voorbeelden gegeven. Iedereen snapt dat het verschillend is, maar waar ja. zit het precies? Het zit dat je gevoelens erkent van een kind. Uh, Altijd? Altijd dat een bepaald gedrag moet wel worden gestopt. Dus het is niet zo als hij zo kwaad is dat hij mij gaat schoppen... dan zeg ik stop, ik wil niet dat je me schopt. Maar ik zie wel dat je heel boos bent. Dus elk gevoel moet worden erkend, een bepaald gedrag moet worden gestopt... Uh, wat ook belangrijk is, dat je veel meer dingen gaat beschrijven in plaats van oordelen. De persoonlijke angel gaat er daardoor uit. En je kind krijgt ruimte om zelf oplossingen aan te dragen. Even, Het gaat snel, u zegt veel. Eerst zegt u, erken wat er aan de hand is. Dat, ja. dat is eigenlijk een basisregel, als er ik goed naar u luister. Ja, erken... Wat je kind ook doet, ja. erken even dat er iets is waarom hij dat doet. Exact, ja. Er erken de gevoelens die hij heeft, negatieve gevoelens. Erken wat, die, ja, wat er achter die en woorden zit. En dat dan ook benoemen? En dat ook benoemd. Ja. Ja. En dat heel oprecht. Dus leef je in in het kind. Terwijl je daar niet echt voor in de stemming bent meestal. Um, als, als hij op je tafel, op je tafel staat ja, te dansen... Kan... dan is niet mijn eerste gedachte. Laat ik eens gaan nadenken welke gevoelens hij nee, al heeft. Precies. Dus dan, je kan ook wel zeggen... Uh, joh, weet je, ik vind dit niet leuk. Ik zie dat je graag wilt springen. Dus je kan het ook, die toon kun je ook aanpassen aan je gevoel. Je hoeft niet te zeggen... ach lieverd, ik zie dat je heel graag wilt springen. Nee. Maar stel joh, je bent moe. Je ja. hebt slecht dus geslapen, want die kinderen worden steeds wakker. En je hebt ruzie met je man en je moet nog werken. En er ligt nog een hoop was. Mm -hmm. En moet je dan toch op deze begrip nou, dan, het, het merkt bij mij dat het gewoon ook helpt als ik moe ben en uh, dat ik me dan hè, vroeger kon ik heel erg uh, dan uit, uit mijn slof schieten en dat het me nu juist helpt dat ik denk oké okay, en natuurlijk hoor ik val ook nog eens in mijn oude patroon zeg: jongens ik ben er helemaal klaar mee en dan merk je meteen allemaal. <laughs> allemaal dan merk je meteen dat je weer in dat oude oh ja. Uh, nou ja die negatieve spiraal springt Bouders? maar dan ja dan kan ik meteen ook eigenlijk wel weer terugpakken ja, ik heb een vraag aan Jaap, want zoals uh, hey, dus ouders tegen kinderen praten, moet, kan, is het ook een model voor de politie om tegen burgers te praten? Ja, ja ik, denk dat, ik vind het een heel leuk. Ik denk dat politiemensen uh, die juist ook met jongeren omgaan, maar ook uh, met, met volwassenen in allerlei situaties, uh, die succesvol zijn uh, in hun werk in de zin van uh, kunnen deescaleren als het gevaar dreigt, maar ook... Um, uh, mensen voor zich kunnen winnen, dat dit de methode uh, inderdaad is. En die de crux ook... is dan weer, benoem wat er gebeurt, erkennen ja. wat er aan de hand is, maar ja. zet vervolgens wel grenzen bij aan gedrag. Precies. Oh, joh, Precies. Ik mag zie ik een klein joh. voorbeeld uit mijn eigen geschiedenis ja. uh, uh, geven? Ik herken uh, uh, deze methode, maar alleen dan niet al te expliciet uh, bij de opvoeding die mijn ouders mij hebben gegeven, maar vooral mijn vader zijn uh, houding daarin. Uh, maar uh, mijn grootvader was een schooljochie en moest van zijn moeder mijn overgrootvader... Uh, vader ophalen, want het eten was klaar. Mijn overgrootvader stond op de kerk het dak te repareren. En die ziet in één keer zijn jochie van uh, een jaar of zes, zeven of nog kleiner. We spreken over de 1900, de dag... 1900 of zo, nou, denk ik. <laughs> eh, de tijd van Ja, Het ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 1900, de dak van ja. die grote kerk in uh, Delden in Twente. Zijn uh, jochie daar lopen. En mijn vader, uh, het eten is klaar. En wat zegt mijn overgrootvader? is goed joh, ga maar vast naar beneden, dan kom ik wel bij je. zo Die slikt dus, zeg maar, zijn... Angst, of wat voor een emotie die hij daar ongetwijfeld ook bij heeft gehad. dat dat Joch op uh, 20 meter hoogte in de daggoot uh, te zien lopen. hij <lacht> in. Ja. mijn grootvader gaat dus van het trappetje van de ladder weer af. Uh, en zijn vader volgt uh, hem. Maar dat de an anekdote in een familie is blijven hangen. zegt genoeg over ja. wat het betekenen op dat moment. Okay. Ja. We gaan even door, want we moeten door naar uw boek. Want dit was eigenlijk de methode zoals hij aanvankelijk hier naartoe ja. kwam. U heeft nu een boek geschreven, althans uh, vertaald en hier naartoe gehaald. over broers en zussen. Laten we even luisteren naar een voorbeeld waarbij het uh, niet zo goed gaat. Slechte verstaan. Kan jij analyseren wat er niet goed gaat? Nou, je zou, uh, nou, ze zijn heel duidelijk aan het kibbelen en um, uh, dat is op zich uh, heel vaak komt dat voor. Dus als ouder ben je geneigd om dan naartoe te lopen en te zeggen: jongens, wat is er aan de hand? Waar hebben jullie zo over? Nou, uh, Bijvoorbeeld over een speeltje. En dan kan je, ben je geneigd om als ouder partij te kiezen. Dus joh, weet je, je bent al de hele ochtend mee aan het spelen. Geef hem nou eens even aan je broertje. Ja. En uh, of je zegt, weet je wat, jongens, er wordt er helemaal niet mee gespeeld. Inleveren nu. Nou, een behulpzame reactie zou veel meer zijn van... hé, hey, ik zie, jij wil heel graag met dat speeltje. En jij wil het ook heel graag. Twee kinderen en één speeltje. Ik weet dat jullie samen een oplossing kunnen bedenken... die voor jullie alle twee oké okay is. Hmm. Ik neem het speeltje heel even mee. En ik hoor straks de oplossing. De uitkomst wel. Ja. Ja. We gaan nu even naar een volgend moment luisteren... Ja. waarin voor een foute oplossing wordt gekozen. Ik zeg even tegen de regie, dat is dus... How to talk to kids fout, wil ik graag even horen. Ja, zo noemen we dat hier. Jongens, wat is er aan de hand? Thomas, het zit een beheersdag op! Ja, klopt. Jij zit de hele ochtend al, Thomas, met die auto te spelen. Olivier, geef dat ding maar aan mij, dan wordt er helemaal niet mee gespeeld. Zo, dat was dus niet goed. Ik meende jouw stem te herkennen. Klopt, ja. ja, ja. ja. Hij leven ja. ja. En dan meteen maar erachter aan hoe het wel moet. Ja. Ik weet dat jullie samen een oplossing kunnen bedenken die voor jullie alle twee oké okay is. Ik neem hem even mee. Ik ga daar de krant lezen. En mijn oren staan alleen open voor oplossingen. En dan komt hij weer terug. Harvey, ik mag hem eerst. En daarna mag jij hem. Nee, dat is geen hooglossing. Jij mag hem eerst en dan krijg ik hem. Nee, jij mag met de spelen en ik mag met de auto. Oké. Okay. Hoe lang heb je ze moeten dresseren om dit zo uh, netjes op te lossen? Ja, Dat is eigenlijk best aardig uh, vlot. Stop dit erop, ja, absoluut. Ja. Uh, uh, slaat het aan in Nederland? Ja, absoluut. Uh, zeker na het eerste boek. Nou, we hebben inmiddels ruim 20.000 boeken van verkocht. Geen één advertentie, maar puur mond-op-mond -mond reclame. Mensen praten erover. We geven met twaalf uh, trainers workshops door het hele land. En uh, ja, we merken ook dit boek, ook dit weer... Um, Iedereen heeft ermee te maken met ruzie tussen kinderen. En ja, we hopen dat we heel veel ouders ermee kunnen helpen. Ja. Dat je weet dat het ook anders kan. Maar we hebben, we hebben nu net een op een gehad, moeder, uh, zoon of dochter. Dit is kind op kind. Wat, wat ja. is het verschil? Wat, wat, is, wat is hier de crux? Uh, hier is de crux dat jij als ouder uh, een hele grote rol kan, kan hebben... bij de mate van rivaliteit tussen kinderen. En dat je ze vaardigheden leert om op een constructieve manier om te gaan met ruzie... En als je ze dat leert, dan is dat een geweldige ja, impuls voor hun hele leven. Maar hoe heb je dan invloed op de mate van rivaliteit tussen kinderen? Nou, bijvoorbeeld uh, als je, uh, je, je zoon kan heel goed zijn kamer opruimen. Je zegt, joh, wat heb je dat weer netjes gedaan? Kijk eens, Bent, hoe, hoe netjes Thomas zijn kamer heeft opgeruimd. Nou, daarmee denk je dat je Thomas een compliment geeft... en dat je Bent aanspoort om dat ook te gaan doen. Mm -hmm. Maar wat gebeurt er? Bente denkt die slijmerige Thomas, die heeft het weer gedaan. <laughs> en Thomas denkt, hmm, de volgende keer moet ik het weer doen, want dan zie je er beter uit. Hij voelt zich beter. Of hij kan denken, oeps, als het de volgende keer nou niet gebeurt, wat dan? Nou, oftewel, de rivaliteit tussen die twee ja. wordt meer. Terwijl je als ouder helemaal niet bewust bent van het feit dat je dus eigenlijk de rivaliteit laat toenemen. Ja, wat, wat moet je dan zeggen? Nou, je uh, beschrijft wat je, wat je ziet. Het is beschrijf een paar hoop in vond. je kamer. Dat is wat wij Iets, waarnemen. Dat is een oordeel, meneer Thijs. Oh. Dat is een oordeel. Probeer no, te beschrijven. Dat is dus toch zeg... redelijk, redelijk, het oh, een is een zootje op je kamer. Hoe zeg dat je dat is... dan? Die kamer is je... niet heel netjes. Nee, je zegt um, ik zie een onopgemaakt bed, ik zie boeken uh, overal liggen. Uh, vieze kleding ligt op de grond. Ik verwacht dat je het opruimt. Want de vieze kleding hoort in de wasband. Uh, het bed hoort opgemaakt. Uh, met de boeken in de kast. En dan ja. is deze kamer opgeruimd. Oké, okay, en dan gaat het gebeuren. U werkte bij Unilever. U heeft economie ja. gestudeerd. U doet er allemaal niks meer mee. Hè? Het is allemaal nu uh, dit. Het is nu dit. En ik moet zeggen dat ik wel de, de vaardigheden die ik heb geleerd... ook wel hier kan toepassen. Want het, ja, ik kan er, uh, daar kan ik zeker iets mee. Maar het is wel iets... Ik ben hier gepassioneerd over. Dit wil ik ja. Ja, brengen naar ouders. How to talk to kids ligt waarschijnlijk in de boekhandel. Ja. You love Sarah I see your smile. Loving you is easy. Erik Borgman, wij gaan het hebben over de ethische aspecten van het feit dat we hoorden dat er steeds meer mensen hun nier aanbieden. Uh, en niet als gewoon donor, maar om uh, geld te krijgen. Ja. Mensen die in de schulden zijn. Uh, in de Nederlandse wet staat dat dat niet mag, hè? Ja. Wat is de ratio daarachter? Nou dat euh, op het moment dat mensen euh, zo wanhopig zijn... dat ze een stuk van hun lichaam verkopen om een... Euh uh, uh, om aan geld te komen, dan is er waarschijnlijk... met hun beslissingsvrijheid uh, ook iets aan de hand. Dat is de gedachte. Uh, dus uh, mensen moeten niet zo in nood zijn dat ze het daarom doen. En daar moet je dus voorzichtig mee zijn. Je moet er ook geen gewin bij kunnen hebben. Niet in die platte zin van het woord. Uh, het moet min of meer uh, uit menslievendheid uh, gebeuren. Maar in ieder geval moet er geen handel in komen. En dat lijkt mij als inzet. of dit, hè, hoe, je dat nou, hoe je dat boven tafel had, is, uh, is nog vers 2... Maar als inzet lijkt me dat, blijkt dat, blijft dat van belang. Ja. Zodra dit handel wordt, is er een probleem. Ja. Er de, staat ook in die wet dat er sprake moet zijn van een duurzame relatie ja. uh, uh, tussen degene die geeft en degene die ontvangt. Is het dan nu vervolgens aan een arts om dat te gaan toetsen? Ja, als ik, zoals ik het begrepen heb, maar ik ben geen deskundige op de, op de, uh, op de, medische, uh, op de medische kant, maar is dat inderdaad aan de artsen? En die zeggen dan vervolgens ook in, dat kunnen we helemaal niet. Nee, dat, dat kan moeilijk, dat horen kan moeilijk we nu gaan uittesten of iemand enzovoorts. Nou ja, dat is toen terecht. Uh, dus daar zou je, als, als dit een probleem blijkt te zijn... dan zou je ook moeten bedenken hoe je, dan, hoe je daarmee wil, uh, wil omgaan. Dus, uh, en dan is het gek om het allemaal op, het, op, de, uh, op de tafel van de arts te, te blijven leggen. Als wij dit een verantwoordelijkheid vinden... ja, die dokter die is er gewoon simpelweg om te kijken... of het kan, of het medisch kan, enzovoorts. Maar uh -huh. je moet daar niet allerlei andere vragen uh, bij... Bijleggen. dat lijkt mij dan, maar. Ja. Nu ja. is het van aan de arts, voor zover ja. ik het begrijp ja. heb. Ja. Ja. En die ja. zegt dan, ja, ik vind dat ook moeilijk om vast ja. te stellen. Dus ik weet dat niet zeker. Soms, soms merk ik dat misschien wel, maar dan weet ja. ik niet wat ik moet doen. Dus hij, kan, hij zegt eigenlijk, dat de, de, de arts die nu een paar keer aan het woord gekomen is... rondom deze kwestie, heeft gezegd... ja, ik, weet, ik, ik denk dat er wel eens onderhands betaald wordt... maar ik kan dat niet controleren. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja. Dat kan ik me wel eens bij voorstellen. Ja. Kijk, als het nou zo is dat zo nier iemands leven redt... maakt het dan wat uit of die vrijwillig is afgestaan... of dat iemand ervoor betaald heeft? Gaat het gaat toch uiteindelijk om dat redden van dat leven? Zeker maar maar niemand is alleen maar middel. Uh, en niets, niemands nier is ook alleen maar middel, zou ik zeggen. Maar dat is nog een verder afliggende uh, discussie, kom ik zo op terug. Uh, maar uh, je kunt dus niet zomaar zeggen, ja kijk, uh, het doel heiligt de middelen... en als iemand dan vervolgens voor 50.000 euro bereid is om dat middel uh, te leveren... dan doen wij dat ook zo. Dat, dat wil de wetgeving nou juist niet. We willen niet alleen maar door uh, kosten wat kost. Het is moeilijk om tegen mensen individueel te zeggen: Ja, maar als, als dit kan, dan moet jij zo ja. verstandig zijn om te zeggen dat het niet hoeft. Want dat zou de dood van iemand kunnen zijn. Ja, betekenen. Dat precies. Of een dood van een geliefde. Hè, dus dat bedoelt, dat is misschien nog wel ingewikkelder. Zelf kun je denken: van, Nou ja, maar je geliefde uh, op deze manier, misschien gebeurt dat wel. Dus daarom zijn die regels. Daarom mag het niet. Daarom is het niet aan iemand zelf om dat te beslissen, maar daarom mag het niet. Nee. Uh, maar mij lijkt dat op zichzelf verstandig. De discussie of je niet in sommige gevallen mensen toch iets moet bieden als ze zoiets doen, wat maar dat ook voor is ook hen betekent, hè, uh, dat is nog een andere kwestie. Maar ik vind wel, je moet ontzettend uitkijken met de handelskant ervan. Ja, dus met, zodra dit soort dingen handel worden, echt handel... Uh, dan komen allerlei ingewikkelde dingen. Dan zijn er soorten aanbieders. Dan, uh... ja, en als je naar de overheid ertussen zet? Dat je bij de overheid je niet kan doneren voor 50.000 euro... en de overheid hem dan vervolgens laat? Ja, dus dat zou, uh, dat, uh, dat zou een manier kunnen zijn... Uh, dan is er ook geen druk, zal ik maar zeggen... of dan is er niet iemand die betaalt, nee. maar dat uh, enzovoorts. Dat zou, dat zou kunnen, maar ik vind, dat een, ik vind het een, uh, een, een versterking van een tendens... waar ik in ieder geval niet zo verschrikkelijk uh, voor ben. Maar dat heeft iets te maken met uh, sowieso... Met hoe we over orgaandonatie en de hele kwestie uh, praten of, of denken... Wij denken, en dat is natuurlijk ook zo... er zijn te weinig organen voor de mensen... die eigenlijk ja, een donororgaan komt, nodig hebben. Daar komt het hebben. ook uit voort. Dus. Uh, en daar komt deze hele kwestie uit voort. Maar het vreemde is dat wij niet denken van... nou, misschien hebben mensen goede redenen... om niet zomaar hun, hun, hun, hun organen af te staan... Maar uh, want op dat moment denk je van nou, dan gaan we eens met de mensen praten. Waarom doen ze dat eigenlijk niet? Maar in plaats daarvan denkt de overheid, de mensen zijn dom en lui. Dus we gaan het ze nog een keer uitleggen waarom het moet. En vervolgens gaan we ze bijna dwingen om het te doen. Ja, het dat is, wel is het, de... het gevoel dat het niet, niet dat het een ongemakkelijk ja, idee is... dat jou niet, niet van iemand anders Nee, ja, Erik, wat ik, zou de reden kunnen ik denk, zijn dat mensen dat niet willen Nou ja, één van de dingen die voor mij gelden, uh, zijn, er, zijn er eigenlijk twee. Ik heb zelf een probleem met het idee dat wij elkaars, uh, de verzameling van elkaars reserveonderdelen zijn, zou ik maar zeggen. Dus dat je je eigen lichaam maakt tot, uh, nou ja, tot, tot, een, tot een auto op het autokerk... of dan kun je iets uithalen en kan het voor iemand anders weer goed zijn. Niet dat ik per se tegen orgaandonatie ben... maar zo'n visie op mijn eigen lichaam, dat zou ik niet onmiddellijk uh, uh, introduceren. En het tweede is het hele, de hele, het hele punt van de omgang met het lichaam... als iemand ook feitelijk gestorven is. Ik heb het zelf een paar keer meegemaakt... en ook als mensen geen, uh, geen uh, de hebben uh, ingevuld... Vraagt, ja. Vragen de mensen toch van: mogen wij er iets mee? En dat vind ik eigenlijk de juiste procedure. Op het moment dat iemand dood is. en met alles wat daarbij komt. dan kun je eigenlijk die vraag pas beantwoorden. Dus voor mij is een van de grote problemen. dat je het juist dat je het anoniem moet doen. Nu gooit het in een grote put, zal ik maar zeggen. En, daar, en het punt van: ja. Maar wie gaat er nou eigenlijk over? Hm. En ik ben niet zomaar van mezelf, dus ik kan, ik kan het wel goed vinden. Maar misschien nee, vindt de vrouw het is. wel verschrikkelijk. Op ja. het moment dat hij, hij, is, oh, hij is al moeilijk doodgegaan, en dan moet hij ook nog eens een keer opengesneden worden. Ja, dat... Nee. En, Mevrouw Rert? Ja, is het een idee, uh, wellicht om te zeggen, om het uit anonimiteit te halen, om te zeggen van he, als je een nier afstaat, is het toch vaak zo dat je dat, dat beter matcht, vaak genetisch als het een familielid ja. is. Nou, als het combinatie is van, van naaste liefde en liefde voor, uh, voor een familielid, een broer, een zus een, een, een, een familielid, zeg maar. Om te maken van zou je het wel willen doen voor je familielid? Nee, maar dat is volgens mij ook al zo. Dus zodra, oh, okay. dat, dat geldt als een duurzame relatie. Dat als je een familie van ja. iemand bent, is er verder geen specifiek. Problemen. Gaat niemand meer kijken van, uh, oh jee... Uh, en is er dus ook eerder de bereidheid om het te ja, doen? Ja, en, en, maar dat is natuurlijk ook logisch. En ik begrijp wel dat de overheid ook niet alles daarop wil sturen... want dat is ook ongelijkheid. Ik bedoel, we zijn bang voor de ongelijkheid in financiële zin. Als we er zelf voor moeten betalen, dan kunnen alleen de rijken het. Maar als, we er, uh, als het alleen maar uh, is met dat mensen met goede relaties het kunnen doen... is er natuurlijk ook een gelijkheidsprobleem. Hm. Ik snap, ik snap ja. wel dat daar ook een probleem zit, maar voor mij is het een soort... Uh, is het belang, van belang dat we een soort omgekeerde beweging maken? In plaats van denken. Uh, de, de, het doel is zoveel mogelijk uh, reserveorganen uh, te ja. hebben, want die hebben we nodig, zou je moeten kijken, wat eigenlijk, hoe wij eigenlijk daarmee fatsoenlijk willen omgaan. Wat, de, hoe denken we eigenlijk over ons lichaam? Van wie ja. is het? Uh, hoe gaan we ermee om als we dood zijn? Nou. Dat zijn vragen daar eens, waar we dan maar eens over ja. na moeten denken. Dankjewel, Erik. En gaan gauw door naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag onno -kosters. Ja. ...beeldbetekenisverschuivingen. Ik voed, ik zorg, ik luister goed, ik korf, beheer niet nationaal mijn provinciaal gezin. Ik leef me uit in overdaad en jubel dat het kerstmis is... ...en bezie mijn kinderen op de vloer die lieve vrede spelen. Iedere misdaad, iedere oorlog is een boze droom. Vaders wil is wet niet meer, die staat achter de deur. Vaardigheden strooi ik rond, oordelen dat doen we niet. Vieze kleding is maar ruis. Het herkennen van gevoelens opent deuren hier in huis. En luister, lieve schat, je mag alles van me hebben. De inhoud van mijn hersenpan, mijn versgebakken nieren. Mijn leverkaas, mijn lange vingers, biltong, buikspek, zwezerik. Ik sta voor noppes alles af ten bate van jouw levensloop. Alleen mijn hart wordt duur betaald. Alleen mijn hart, dat is te koop. Kijk. <laughs> Mooi. <laughs> hartelijk dank, onder We zetten en, je gedichten op de website ditishedag.nu. En ook hartelijk dank aan onze gasten Jaap Timmer, Paulus Bijl. Succes met je promotie. Dankjewel. Helene de Hartog en Erik Borgman. En jullie hebben hiervoor gekozen of het is verplicht? Dus verplicht eigenlijk, maar we doen net alsof we het heel leuk vinden. <laughs> Deze meid is daar heel eerlijk over de verplichte maatschappelijke stage die ze moet volgen. Straks na drie uur nieuws over die stages, want veel scholen laten de stageplaatsen voor de kosten opdraaien. Dat zo meteen na drieën nu eerst het nieuws. Tot zo.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 Dit is Radio 1.